De autoriteiten overleggen nu wat de beste manier is om de lichamen weg te halen. Een van de mogelijkheden is om speciale teams het gebied in te sturen. Die moeten de lichamen ontsmetten en DNA-monsters nemen van de slachtoffers. Door de hoge straling kan het nog geruime tijd duren voordat die monsters onderzocht kunnen worden. De VN-veiligheidsraad eist in een resolutie een onmiddellijk einde aan het geweld in die voorkust. Ook heeft de raad sancties ingesteld, waaronder een reisverbod voor president Bakbo. De Veiligheidsraad wil dat alle partijen in die voorkust... het resultaat van de presidentsverkiezingen respecteren. Kandidaat Wattara kreeg in november de meeste stemmen... maar Bakbo weigert op te stappen. Gisteren veroverden de aanhangers van Wattara de hoofdstad, Yamoussoukro. In India leven ruim 1,2 miljard mensen. Dat blijkt uit de nieuwste volkstelling. Tien jaar geleden had India nog ruim 1 miljard inwoners. Het groeitempo is flink afgenomen en ligt op het laagste niveau... sinds de eerste volkstelling in 1872. Volgens de onderzoekers wonen in India nu meer mensen dan in Brazilië, Pakistan, Bangladesh, Indonesië en de Verenigde Staten bij elkaar. Uit de Indiaanse volkstelling blijkt dat veel ouders nog steeds de voorkeur geven aan jongens. Op elke duizend jongens zijn maar 914 meisjes. Nog minder dan bij de vorige telling.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 AMB verkeersinformatie met 180 kilometer aan files. Problemen zijn het grootste op de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 richting Amsterdam. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Voor Knopend Amstel staat er nog 2 kilometer. En de A27, Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 5 kilometer. De spitstrook is daar weer dicht. Dan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. In de richting van Tilburg is de weg dicht tussen Haren en Oosterwijk. En daar, dat levert een file op van 4 kilometer. Andere kant op is er ook veel vertraging. Dus verkeer tussen Den Bosch en Tilburg... kan in beide richtingen het beste omrijden via Eindhoven. Zelfbeleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd...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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Homo's in Nederland worden nog te vaak ongelijk behandeld... en daar moet snel een einde aan komen, zegt het COC. We spreken straks met de voorzitter. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Libië. Terwijl de troepen van Gaddafi verder oprukten naar het oosten... zijn gisteren de luchtbombardementen van de Westerse coalitie... in volle hevigheid hervat. Dat laatste en het nieuws dat de Libische minister van Buitenlandse Zaken... Moussa Koussa is opgestapt... geeft volgens verslaggever Lex, verslaggever Lex Runderkamp in Benghazi... de opstandelingen weer nieuwe hoop. Omdat ja, die ontwikkeling duidelijk aangeeft... dat het regime van binnenuit aan het verbrokkelen is... en de gevechten op de grond zeg maar uh, zich afspelen rond het gebied waar de rebellen van zeggen daar zijn wij de afgelopen dagen weggetrokken. Uh, om ruimte te maken voor aanvallen vanuit het Westen. En inderdaad, sinds gisteravond worden er weer opnieuw luchtaanvallen... op de troepen van Gaddafi uitgevoerd. Dus dat opgeteld, die enorme druk en, en, en de resultaten dat het regime afbrokkelt... maken mensen hier behoorlijk vrolijk weer. En ook gaan de opstandelingen eigenlijk al vanuit... dat er ieder moment wapenleveringen uit het Westen zullen komen. Iets dat momenteel internationaal volop onderwerp van discussie is. Gisteravond sprak ik met Ahmed Al-Banan... Hij is het gezicht van de militaire raad van de rebellen naar buiten toe. En hij, zei eigenlijk zonder enige aarzeling ik vond dat nogal nieuwswaardig. Hoewel, ja, het is niet te verifiëren. Hij zei, die discussie is in die zin, raakt ons niet omdat wij zeker weten dat we wapens krijgen. Uh, en toen vroeg ik hem, zijn de wapens al onderweg dan? En toen zei hij, die wapens, dus, ja, hij knikte ja. Hij zat, hij, dat, er is geen al, vraag of wij wapens krijgen. Hij zegt, we krijgen binnen korte tijd die wapens. Maar dat is niet het meest relevante voor ons. Voor wat belangrijker is dat die luchtafval doorgaat. Ondertussen lijkt Amerika tegen wil en dank steeds verder bij de strijd in Libië betrokken te raken. Behalve dat er openlijk, ook door president Obama, wordt gepraat over het bewapen van opstandelingen... schrijven de Amerikaanse media nu over CIA-agenten... die al weken in Libië zouden zijn om de luchtaanvallen voor te bereiden. En volgens correspondent Ron Linken in Washington zei de president toch eerst echt wat anders. Ja, je kunt je herinneren hè, dat hij in het begin zei... Uh, we doen maar op beperkte schaal mee. Uh, uh, maar ja, in principe zou dit een glijdende schaal zijn... als deze berichten uh, natuurlijk kloppen. Want wat duidelijk is, is dat de strijd op de grond niet naar wens verloopt. Het is kennelijk niet mogelijk om Gaddafi op de knieën te krijgen... met, met, met alleen een vliegverbod. En misschien kun je nog herinneren dat Obama eergisteren zei... dat Libië uh, geen schandvlek mocht worden voor de internationale gemeenschap. Hè. Obama is ervan overtuigd dat als Gaddafi blijft zitten in Libië... Libië, die opstand bloedig weet neer te slaan, ja, dat dat een blauwdruk zal worden voor andere dictators in de regio. Hè? Syrië, Jemen, noem ze maar op. Dat wil hij kost wat kost voorkomen. Misschien heeft hij daar zelfs wel geheime operaties in Libië voor over. Ja, nou, Amerika wil dus blijkbaar ver gaan. Eh, minister Ori Rosenthal van Buitenlandse Zaken maakte gisteren bekend dat de Nederlandse missie in Libië wordt uitgebreid. Niet meer alleen het wapenembargo helpen handhaven boven de Middellandse Zee, maar ook het vliegverbod boven het grondgebied in Libië. De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 Nou, de hoofdreden is dat het eh, niet nodig is, want andere landen doen het al. Hè, de Verenigde Staten, eh, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk bijvoorbeeld. Bovendien eh, zijn de F-16's die daar naartoe gestuurd zijn voor de taak die Nederland daar al uitvoert, het handhaven van het wapenembargo, daarvoor zijn die F-16's niet uitgerust met bewapening om te bomb bombarderen. Het zou dus niet eens kunnen. En eh, daarbij komt volgens Rosentaal dat de, de NAVO ook zeer tevreden is met de bijdrage die Nederland nu levert. Overigens spelen er natuurlijk ook wel weer een ander argument. Politieke verhoudingen op het binnenhof, om precies te zijn. Want de partij van Roosentaal, je zei het al, de VVD, die heeft wel te kennen gegeven. Geen bezwaar te hebben tegen het bombarderen, als de NAVO het vraagt. Maar de regeringspartij het CDA heeft dat bijvoorbeeld afgelopen weekend wel gedaan. En ook de steun van de linkse oppositie is twijfelachtig als Nederland daar wel zou gaan bombarderen. Het kabinet neemt met dit besluit dus ook het zekere voor het onzekere voor het handhaven van het vliegverbod. Maar zonder bombarderen is namelijk waarschijnlijk dus wel een kamermeerderheid te vinden. Hmm, wanneer wordt er, komt er meer duidelijkheid hierover? Over de nou waarschijnlijk vandaag al. Uh, okay. Er is vermoedelijk vanmiddag of vanavond een kamerdebat over uh, het besluit van het kabinet om de missie naar Libië uit te breiden. En het ziet er naar uit dat in elk geval de PVV van Wilders en de SP tegen zijn. De Partij voor de Dieren. Die waren ook al tegen de missie die uh, nu loopt. Het handhaven van het wapenembargo. Maar de verwachting is dus dat de overige partijen die samen een ruime meerderheid vormen in de Kamer uh, dit gaan goedkeuren. Roosentaal zegt ook dat hij uh, net trouwens als NAVO-chef Rasmussen vindt dat de NAVO de opstandelingen in Libië niet moet gaan bewapenen. Verenigde Staten denkt daar toch even anders over. Is dat opmerkelijk? Nou, in zekere zin wel, hè, want Nederland is doorgaans een trouwe Atlantische bondgenoot. Maar in dit geval zijn er ook veel landen in de NAVO tegen. Hè, Duitsland is eigenlijk al tegen de hele operatie. Eh, Turkije doet tegen heug en meug mee. Dus het is ook niet zo heel bijzonder om dit niet te willen, hè, dat leveren van die wapens. Um, en de kenners van het internationaal recht betwijfelen ook of het past binnen de VN-resolutie 1973. Dat is die resolutie waarin de internationale gemeenschap het recht krijgt om op te treden om de bevolking van Libië te beschermen. Dus uh, dat valt eigenlijk, uh, in dit geval valt het wel mee met een allijngang van Nederland, zou je kunnen zeggen. Nou gaat het om een periode van drie maanden hè? Um, in die ja. artikel 100 brief. Stel nou dat de rust um, nog steeds niet is teruggekeerd, dat Gaddafi uh, nog steeds aan de macht is, ik noem maar wat. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Ja, de hoop is natuurlijk in de eerste plaats erop gericht dat Libië en de rest van de wereld dan van Gaddafi verlost zijn. Maar uh, ja, de, dat is lang niet zeker dat dat lukt. Er is dan in elk geval een nieuw besluit nodig van het kabinet en opnieuw toestemming nodig van de Tweede Kamer... om die missie dan eventueel te verlengen. Dus hoe dat dan zal gaan, dat is op dit moment niet te voorspellen. Oké, okay, nou dan wachten we dat nog eventjes af. Meer nieuws dus te verwachten in de loop van de dag. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. Wie niet kan of wil meewerken is eruit. Dan ben je aan de beurt, want dan keert het netwerk zich tegen je. Een heldere waarschuwing die Ajax-voorzitter Uri Coronel zou hebben gekregen van Johan Kruijf. Iedereen die niet wil meewerken aan het plan Cruijff bij Ajax, vliegt eruit. Cruijff wil verandering. Het huidige bestuur ziet de plannen niet zitten. En dat is tegen het zere been van het orakel. Zo kreeg Coronel te horen van Cruijff. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan om een oordeel over dit rapport te hebben?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 En zo citeerde koronel wat uit uh, e-mails en notulen. Uh, en dus stapte gisteravond de Raad van Bestuur en de directie van Ajax op. Want dat was zo'n beetje de conclusie. Om uit de huidige impasse te geraken, zo was het idee. Het is menens in de Amsterdam Arena, zegt voetbalverslaggever Ronald van der Gier.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 Directeur Rik van der Boog ligt onder vuur, maar blijft even zitten waar hij zit. Voor hoe lang nog? Opnieuw Ronald van der Geer.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 Ik denk dat het jammer is voor Ajax dat dit soort dingen weer moeten gebeuren. Het gaat namelijk alweer een week of anderhalf niet over voetbal. Er gebeuren zoveel goede dingen. Ik wil weer over voetbal kunnen praten. En de energie die je besteedt aan dit soort processen is jammer. En het is vanavond tot de conclusie gekomen. En dan zeg ik, morgen is gewoon weer het nieuwe beleid en lekker verder gaan. En dan zijn er nog de supporters. Die zien het geruzie allemaal met leden ogen aan. Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging, schaamt zichzelf een beetje. Ik hoor de thermals, ik maak je kapot. Voicemails die zijn opgenomen... Ja, het is allemaal zo respectloos naar elkaar dat je er echt van schrikt. En, uh, ik heb het al eerder een uh, ordinair gevecht uh, genoemd. Uh, het kamp-Kruijf en, uh, en de zittende macht bij Ajax. Maar het is nu echt een uh, smerige voetbaloorlog geworden. Het was gisteren echt voorbij, dus dat vind ik heel erg. Nou, kamp-Kruijf is er van geen kwaad bewust. Met het opstappen van de voorzitter en de raad van commissarissen... lijkt de rust wel weer teruggekeerd in de arena. De verlosser zelf betreurt het opstappen van het bestuur. Maar hij vindt niet dat hij er veel aan kan doen. Ik heb er niks met de organisatie in de club te maken.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 Gaat straks praten over de pensioenfondsen en of zij wel genoeg gedaan hebben om te zorgen dat u straks ook nog van uw pensioen kunt genieten. De Tweede Kamer praat daarover vandaag. Er is een hoorzitting, eerst is er verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. Het drukste moment van de spits, spits ligt achter ons. Er staat nu zo'n 160 kilometer aan files op de ringweg van Amsterdam. Als je vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid rijdt... dan kom je tussen Schellingwoude en de Rij in 9 kilometer file terecht. En de A27 gooi ik Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 5 kilometer. De spitsstrook is daar al een aantal dagen dicht. A27 Almere, Utrecht, tussen Eemnes en Beeldhoven 10 kilometer. En de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Die is nog steeds afgesloten tussen Haren en Oosterwijk... door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Het staat er vast over 4 kilometer. En ook de andere kant op is er veel vertraging. Verkeer in beide richtingen tussen Den Bosch en Tilburg... kan dus het beste omrijden via Eindhoven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9. De pensioenfondsen zijn door slechte beleggingen... En de lage rente in de problemen gekomen. En daarvoor betalen wij met z'n allen de rekening. We krijgen minder geld of moeten meer premie betalen. Minder geld dus, maar vooral ook minder garanties, minder zekerheden. Er is vandaag een hoorzitting over in de Tweede Kamer... met pensioenfondsen en allerlei deskundigen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben met u contact omdat u vond dat er zo'n hoorzitting moest komen. Wat wilt u weten? Waar wilt u achterkomen? Ik wil erachter komen of er voldoende premies betaald zijn en of er nu voldoende premies betaald worden. En of de wijze waarop we nu met die pensioengelden opgaan, dat is een nationale spaarpot van 800 miljard, waar er meer dan 100 jaar voor gespaard wordt, of dat de juiste manier is, of dat de juiste manier geweest is. Ja, maar Is er al wat veranderd ten opzichte van de periode waarin het zo slecht ging? Nou, Het gaat een stuk beter met de pensioenfondsen, nu het wat beter op de beurzen gaat. Maar um, de basis is nog steeds hetzelfde. Ja, de basisbeslissingen zijn nog steeds uh, je belegt op de beurs. Nou, waar ik bijvoorbeeld zeer in geïnteresseerd ben... is hoeveel kosten maken die pensioenfondsen nu eigenlijk. Dat probleem hebben we gehad bij verzekeraars. Maar pensioenfondsen hebben we dat nog steeds niet helemaal helder. Dat is een van de dingen die ik vandaag eruit wil krijgen. Twee, er waren wat claims... Onder andere van de heer Bos, dat uh, de pensioenfondsen verschrikkelijk ondergepresteerd hadden. Nou, uh, die claims, daar moeten we ook eens een keer goed naar kijken. Kijk, we hebben in de Kamer een spoeddebat over van alles, maar als de claims over tientallen miljarden gaan... dan lijkt me dat toch heel verstandig om eens een keer goed in de Kamer over te praten. Meneer Omstigt, als u iets wil weten over de kosten of over de prestaties... heeft u dan daarmee al niet uitgesproken dat u een vermoeden heeft dat het niet klopt? Um, ik heb een vermoeden dat, nou in ieder geval is het niet erg openbaar... wat de, uh, in ieder geval de kosten van de pensioenfondsen zijn. De prestaties zijn wel goed openbaar, de kosten niet. En um, nou, dat vind ik dat wat beter kan. Um, en verder um, laat ik me graag, uh, kijk we hebben een hoorzitting... Uh, om erachter, ja. uh, het is een gesprek met die uh, deskundigen om erachter te komen... hoe zij ernaar kijken en wat zij als aanbevelingen doen. Ja, maar daar dus, heeft u vast ook al wel ideeën over, meneer omzicht. Nou, Wat is volgens u het grootste probleem met die fondsen op dit moment? Het grootste probleem is volgens mij het gebrek aan openheid over waar ze in belegd hebben. Mm -hmm. um, en het gebrek aan transparantie van de kosten die ze maken. En de manier waarop naar deelnemers gecommuniceerd wordt... waarom er op die manier belegd wordt en welke risico's dat wel en niet inhoudt. En van wie hoopt u daar dan uh, duidelijkheid over te krijgen? Want ik zie dat er veel namen op de lijst zijn, veel pensioenfondsen zelf. Die er staat geen in... enkel pensioenfonds op de lijst. Geen enkel pensioenfonds, ik zie PGGM. Dat, is, dat was ooit de pensioenfonds, is oh. tegenwoordig een uitvoerder. Die hebben van naam veranderd. Okay. En dan de rest als... staan er een, uh, vier beleggers op. En de toezichthouder Nederlandse Bank en de oud-toezichthouder de PVK okay. en meneer Freins. Daar moet het van komen. Daar moet, wilt u die informatie van krijgen? Daar willen wij graag die informatie van krijgen, ja. Komt dit niet automatisch dan, als dat toezichthouders zijn? Moeten ze dan uitnodigen voor een hoorzitting? Ja, de toezichthouder zouden toezicht op de pensioenfondsen. Ja, maar en met die rapporteren Nee, die hoeven op zich geen uh, nee, op zich ja. een rapportage aan de Tweede Kamer te geven. Sterker nog, we moeten speciale toestemming van de regering hebben... om ze in de Kamer uit te nodigen. Die ja. hebben we wel gekregen. Dus maar dat, een dat is een grote puntje van aandacht, meneer Omtzigt. Nou ja, dat is het grote punt van aandacht. Maar nu ziet u dus al onmiddellijk dat, dat gebrek aan openheid... Uh, vrij breed in die sector zit. Ja, maar waarom heeft u daar niet eerder uh, over met uw vuist op tafel geslagen? De, de, u, u heeft toch recht op uh, informatie? Daarover. Nou, daar ben ik al een hele tijd mee bezig. Um, en we hebben aan de pensioenfondsen gevraagd al sinds 2007 om daar zo'n plan op te stellen hoe je beter um, in ieder geval die beleggingen openbaar kunt maken en beter kunt uitleggen waarin je, je belegt. Als je ja. in 2007 zegt van ik beleg in Griekse staatsobligaties ja. en niemand zegt wat, dan kun je in 2009 niemand uh, beginnen te maar klagen. Het is, het is natuurlijk al wel uh, redelijk urgent en, en dat duurt maar en het duurt maar. Dan gaan we nu weer met z'n allen om tafel een hoorzitting houden en dan komt er een... Informatie. Dan komt er vast weer een commissie die daar uh, iets hm. over gaat vinden of gaat zeggen. Nou, wat echt urgent is. Wat, we hebben geen commissie ingesteld. Um, dit is, ja, maar wees nou eens even blij dat we met, oh, een, met een pensioenstelsel van 800 miljard... waar we zorgvuldig en lange termijn over moeten beleggen... geen spoeddebat houden en denken dat we de dag erop een beslissing nemen... en twee dagen later weer een andere beslissing. Dus dat lacherige van nu van uh, het moet allemaal vandaag en het liefst gisteren... Nou, nee, bij een ik pensioenstelsel niet je... over. Ik vind dat een hele serieuze zaak. Nou, blij dat u dat zeer serieus maar daarom is het ook, kun je daar rustig een keer een dag voor uittrekken. Overigens zijn deze vragen juist zo relevant... omdat de sociale partners nu bezig zijn om te onderhandelen... over een nieuw pensioenakkoord. Te kijken hoe dat systeem er voor de toekomst uitziet. Nou, en dat lijkt me... Een Ongelooflijk goed moment om eens te kijken welke lessen we uit het verleden kunnen trekken. Om te kijken welke dingen we in de toekomst beter kunnen doen. Ja. Daarvoor is dat zelfs al te belangrijk. Want de meeste mensen in Nederland vertrouwen toch echt dat zij na hun 65 ste misschien straks 66 ste uh, een goed pensioen kunnen krijgen. En wij vinden dat die belofte uh, waargemaakt moet worden. Ja, is dat vertrouwen nog uh, gerechtvaardigd? Want uh, maakt u zich zorgen over die toekomst? Over of u en ik daar nog wel uh, aanspraak op kunnen maken? Ik maak me wel zorgen over of we continu in staat zullen zijn om bijvoorbeeld elk jaar de pensioenen te indexeren. Daarvoor zijn de buffers op dit moment te laag in die pensioenfondsen. Maar dat kan ook een uitkomst zijn van de hoerzitting, de omzicht dat die zekerheden wegvallen. Dat kan een uitkomst zijn. En dan is het mijn vraag van hoe komt het dat we dat niet met z'n allen communiceren richting de deelnemers. Het is toch te gek dat je elk jaar 3.000 tot 7.000 euro pensioenpremie samen met je werkgever betaalt. En er wordt niet gecommuniceerd van hey, dit is wat je ongeveer kunt verwachten. Terwijl als je 25 euro in een beleggingsfonds stopt. Dan krijg je een prospectus die zo dik is dat je in slaap valt tegen de tijd dat je hem uitgelezen hebt. Dus we moeten nu wel even kijken. Dit is erg belangrijk. We stoppen er erg veel geld in. Daar kan iets meer transparantie in die sector. Ja. En nu we toch over pensioenen hebben. Die pensioendeal tussen bonden en werkgevers dat komt ook maar niet rond hè? die moeten dan ook eens op, op gaan schieten toch ja, en duurt te langer dan de kabinetsformatie. ja <laughs> wie had dat kunnen denken wat vindt u doen ze daar genoeg aan nou ik, ik wacht even uh, met mijn oordeel um, tot ik zie wat voor resultaten ze hebben en of ze erin slagen om een resultaat uh, te boeken ja. en ik hoop van harte dat zij um, er samen goed uitkomen ja het heeft niet direct iets met deze hoorzitting te maken natuurlijk no? niet direct maar kijk uh, in de toekomst uh, lijkt het erop dat ze de pensioenen meer um, laten afhangen van de beleggingen. nou dan is die openheid van beleggingen waar wij nu voor pleiten... natuurlijk nog veel belangrijker dan die in het verleden al was. Meneer omzicht, veel wijsheid vandaag. Dank u wel. En ja, bedankt voor uw uitleg. Graag gedaan. Het is uh, zeven minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Morgen, 1 april. En dat is geen grapje. Het is tien jaar geleden dat het eerste homohuwelijk werd gesloten. Maar dat betekent niet dat de homo-emancipatie voltooid is. Dat meldt het COC vandaag. Daarom praten we met de voorzitter, Vera Bergkamp van COCO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben wel eens gesproken met homorechtenactivisten uit bijvoorbeeld Oeganda, Cameroen. Als je de verhalen daar hoort, dan um, is het in Nederland best, best goed gesteld met de homo-emancipatie. Nou, als je inderdaad Nederland vergelijkt met landen zoals uh, Oeganda, dan is Nederland natuurlijk een uh, paradijs. Uh, dat wil niet zeggen dat er in Nederland ook nog heel veel moet gebeuren. Namelijk. Als je kijkt, uh, bijvoorbeeld het feit, we vieren nu tien jaar openstelling burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Uh, ...in de volksmond uh, homohuwelijk. Uh, maar er zijn nog steeds ambtenaren in Nederland... ...die weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen. In uh, meer dan 10% van de gemeente zijn er ambtenaren die zeggen... van, ...nou, wij, wij weigeren gewoon dat huwelijk te voltrekken. Uh, daarnaast is het zo dat uh, het lesbisch ouderschap uh, ongelijk is... ...als je dat vergelijkt met uh, hetero-koppels. Dus daar moet nog van alles uh, gebeuren. En er is ook de dreiging vanuit dit kabinet, uh, die willen met een voorstel komen, waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt met je partner als die afkomstig is uit het buitenland te trouwen. Hm. Dus als je kijkt naar deze drie dossiers, dan kan je zeggen van, ja, dat daar nog geen sprake is van gelijke rechten. Maar zijn dat, mevrouw Bergkamp, niet de excessen, de uitzonderingen en uh, heb je niet het uiterste bereikt als je mag trouwen en samen kinderen mag krijgen? Nee, nee, dit zijn hele belangrijke dossiers. Hè. Je mag dan uh, wettelijk gezien trouwen, maar op het moment dat er ambtenaren zijn die, die zeggen van ja, we weigeren dat, ja, dan kan je nog niet praten over gelijke rechten. En daarnaast is het ook zo dat gelijke rechten niet automatisch betekent dat er sprake is van uh, emancipatie of acceptatie. Hmm. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, toename van het aantal geweldsincidenten in uh, Nederland, hè, met 13 in Amsterdam zelfs met 24 dan zie je dat het met die acceptatie nog niet goed gesteld is. Ja, en dan denk ik, dan uh, zit u met een kabinet met het CDA daarin... die ook nog eens afhankelijk zijn van uh, het parlement met daarin SGP. Spelen een belangrijke rol als het gaat om het verkrijgen van meerderheden voor dit kabinet. Dat lijkt me lastig. Nou, wat daarom is ook de reden dat wij een brief gestuurd hebben, ook deze week... Hè, om aan te geven van, nou, heel erg mooi, tien jaar opstelling burgerlijk huwelijk. Maar er zijn nog een aantal hele belangrijke dossiers die geregeld moeten worden. Ja, maar en... de vraag is of u dat er doorheen krijgt met dit kabinet. Nou, we zijn in goed gesprek met, uh, met een aantal ministers over deze dossiers. Uh, en uh, ik moet zeggen, het homohuwelijk of het huwelijk van paarden van gelijk geslacht... is er ook niet meteen uh, in een jaar gekomen. Dus je moet volhouden, je moet met elkaar daarin uh, een, een lange adem hebben. Maar wij zeggen wel, kijken naar deze dossiers, er moet nu wel snel wat gebeuren. En ja, wat voor ons natuurlijk ook heel belangrijk is... en, en dat is een lastig onderwerp voor dit kabinet... Uh, dat is om uh, ja, eigenlijk onderwijs te verplichten, aandacht te besteden aan seksuele diversiteit... Als je echt wil voorkomen uh, dat er geweld is tegen homo- en lesbos... dan moet je werken aan die acceptatie. Mm -hmm. En wij zeggen dat het begint met onderwijs en opvoeding. Nou, opvoeding is voor ons lastig als COC om dat te beïnvloeden. Het kabinet kan het onderwijs wel beïnvloeden. En wij zeggen dan ook neem die verantwoordelijkheid kabinet... en zorg ervoor dat er op iedere school aandacht aan wordt besteed. Oké, okay. en wat zegt minister Doener dan tegen u als u een goed gesprek met hem heeft? Nou, in dit geval, dit dossier gaat, uh, gaat het over mevrouw van, van Bijsterveld, yeah. de minister van, van Onderwijs. En uh, wij verwachten binnenkort een reactie, uh, maar wij denken wel dat dit een heel moeilijk dossier zal zijn voor dit kabinet. Maar dat wil niet zeggen dat uh, ja, we niet in gesprek daarover blijven, maar het, het is lastig. Dit is een gevoelig onderwerp, je hebt uh, vrijheid voor onderwijs. Uh, Daarnaast heb je, uh, ja, als je kijkt naar de schoolplek, dat de helft van de homoseksuele leerlingen zeggen van ja, wij voelen ons onveilig. Vijf keer zo vaak zelfmoord. Dus daar moet echt wat gebeuren. God. Of je nou gelooft in vrijheid van onderwijs of niet. Het is belangrijk dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen over dit onderwerp en ook dit kabinet. Oké, okay, morgen is het feest hè? Morgen is het feest, het klopt. <laughs> wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er zijn de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, die gaat twee paren huwen, dus dat wil heel okay, erg dat allemaal in Amsterdam zijn. Ja. En er is een fototentoonstelling en allemaal hele leuke positieve okay. gebeurtenissen. Nou. Maar we vragen ook aandacht voor datgene wat, wat ook nog echt moet gebeuren. Goed. Vera Bergkamp, dank, voorzitter van de COC Nederland. Mevrouw, gauw naar Frankrijk toe. Oud-adviseur van de Franse president Sarkozy... heeft tot een opmerkelijke actie besloten. Hij laat 600.000 emblemen drukken in de vorm van een ster... met daarop het woord moslim. Oh jee. Moslims in Frankrijk moeten die sterren op hun kleren bevestigen... als teken van protest tegen het beleid van de president. Frank Renaud, onze correspondent. We voelen de associatie er zal opkomen. Precies, en dat schokkeffect was waarschijnlijk ook wel de bedoeling natuurlijk. Associaties oproepen met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Joden moesten toen een ster dragen. Nou, de initiatiefnemer in dit geval is Abdel Rahman Dagman... een oud adviseur van president Sarkozy... voor het minderhedenbeleid nog wel. Hij werd deze maand ontslagen omdat hij te veel kritiek had op het beleid van Sarkozy. Hij vindt dat moslims gestigmatiseerd worden nu en dat de president bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Daarom kwam hij nu met deze actie 600.000 sterren met oproep aan alle moslims in Frankrijk om die op hun kleren te dragen als teken van protest, zegt Dagmane. Le discours et les termes utilisés à notre égard ils sont les mêmes que ceux qu'on a pour les juifs 30. Alors, il y a aucune raison de manier waarop er nu over moslims wordt gesproken... is dezelfde manier zoals er destijds over de joden werd gesproken, zegt Dagmaan. Laten we het beestje gewoon bij zijn naam noemen. Nou, een opmerkelijke actie. Hoe is gereageerd uh, op die ster? Uitermate kritisch natuurlijk door heel veel links en rechts... maar met name door Joodse organisaties. Die zeggen het is een misplaatste vergelijking met de Jodenvervolging natuurlijk. Anderzijds heeft die kritiek van dagmanen wel een gevoelige zenuw blootgelegd... namelijk de fixatie van regeringspartij UNP van president Sarkozy... op de islam en moslims in Frankrijk. En daar is heel veel debat over ontstaan. Ja, dan gaat de partij van Sarkozy ook nog een debat organiseren over de islam. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, want Dagmaan wil dat dat debat wordt afgezegd. Dat was een van de redenen ook om deze steractie te beginnen. Hij is overigens niet de enige, want gisteren hebben leiders... van alle religieuze groepen in Frankrijk gevraagd het debat stop te zetten. En ook in de regeringspartij, UMP, van Sarkozy... is er zelf veel kritiek en is ook al gevraagd om dat debat te beëindigen. Luister bijvoorbeeld even naar de kritiek van bischop Michel Dubost. Quand een debat lieu tijdens campagnes in een als nou, som de derapage is, dat is pas très grave. Quant de die concern de personnes, dat devient très grave. Bishop wijst erop dat er in Frankrijk over een jaar presidentsverkiezingen worden gehouden. En om dan nu zo'n debat te organiseren, dat is heel riskant met de kans op ontsporing. Frank Renhoud vanuit Parijs, hartelijk dank over een actie met sterren op Ias in Frankrijk. Ja, nou, ja. zo zijn Vindt we het eindgekomen van uh, dit NOS Radio 1 journaal. Morgen zijn we er weer uiteraard stipt om zes uur. De collega's van de Karo Eén minuut stokje over. Sven Kokkerman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Na schatting, 200.000 ouderen in dit land zijn het slachtoffer van fysiek geweld, worden psychisch mishandeld of opzettelijk verwaarloosd. Het kabinet wil dit probleem nu gaan aanpakken. De vraag is hoe. En die vraag ga ik stellen aan de verantwoordelijke staatssecretaris. Dat is Marlies Veldhuizen van Zanten. Die wurmt zich nu door het verkeer naar oh, de studio in Den Haag. En zometeen hebben we contact met haar. De Eemshaven moet het stopcontact worden van Nederland. En dus worden daar volop centrales gebouwd. Maar in de ene centrale is uh, in aanbouw gebeurd nooit wat. Terwijl in de andere bouwplaats al acht bedrijfsongevallen zijn gebeurd. Hoe kan dat? En Berlusconi, de premier van Italië... die probeert nu Lampedusa schoon te vegen... en uh, sterk op te treden tegen uh, al het uh, vluchtelingengeweld... daar zal ik maar zeggen. Um, en uh, krijgt daardoor weer wat iets meer... Aan de grond in Italië. De vraag is voor hoe lang. Nou ja, dat en meer. Zometeen. En goedemorgen, Nederland. Eerst nu doorad, Megens met het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse autoriteiten hebben de Libische minister van Buitenlandse Zaken Koussa ondervraagd. Koussa kwam gistermiddag vanuit Tunesië op een vliegveld bij Londen aan. Volgens de Britten heeft de minister ontslag genomen. Hij zou niet meer willen werken voor kolonel Gaddafi. Nog zeker duizend lichamen van slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan... liggen in de buurt van de beschadigde kerncentrale in Fukushima. Ze kunnen er niet worden weggehaald... omdat ze zijn blootgesteld aan grote hoeveelheden straling. Het weghalen van de lichamen zou te gevaarlijk zijn. Tot vandaag hebben 6,5 miljoen mensen belastingaangifte gedaan. 2,5 miljoen mensen moeten dat nog doen. De Belastingdienst benadrukt dit jaar in zijn campagne... dat de aangifte voor 1 april binnen moet zijn. En, dat is morgen. en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert binnenkort een man van 89... Gerard Deems wordt de oudste die ooit in Nederland is gepromoveerd. Hij mag volgende maand zijn proefschrift over de priester Alfons Ariens verdedigen. Na zijn pensionering studeerde Deems af in de filosofie en de theologie. En door zijn promotie wordt hij dokter in de theologie. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie met nog 30 files op de ringweg van Amsterdam. Als je vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid draait... kom je in 11 kilometer file tussen Schellingwoude en de Raai. En de A27 gooi ik in Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegijn, 5 kilometer. Spitstrook is daar afgesloten. Eerder vanochtend is er een ernstig ongeluk met een vrachtwagen gebeurd... op de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Tussen Helvoort en Oosterwijk staat 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij.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 Staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten wil de oudere mishandeling te lijf. RWE Essent brengt werknemers onnodig in gevaar... bij de bouw van een nieuwe, kerns, ver, een nieuwe centrale in de Eemshaven. Berlusconi ontpopt zich onder politieke druk tot daadkrachtige mannetjesputter. Maar geloven de Italianen dat nog in het ochtendhumeur van Henk Spaan? Het is drie over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Oh. Thijs Boedens is vanochtend in Grijpskerk. Een nijpend tekort aan huisartsen op het Groninger platteland. Er lijkt een oplossing te zijn, maar is dat ook echt de oplossing? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl In Nederland worden naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen mishandeld. En daarom presenteert staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... gisteren haar actieplan Ouderen in Veilige Handen. Mevrouw van Veldhuizen van Zanten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u eraan doen? We hebben een uh, heel breed uh, goed plan met een heleboel punten. Ja. Waarbij we uh, alle mensen die ook maar enigszins betrokken zijn rond dit probleem tegelijk inschakelen. En ja. alle acties die we op een rijtje hebben kunnen zetten die behulpzaam kunnen zijn, ja. ook uitrollen. Goed, laten we er eens een paar langslopen. Niet mislaan, is vast een van de aanbevelingen. Ik denk dat het wat subtieler is dan dat. Want uh, zoals u ongetwijfeld ook weet... Um, gaat het heel vaak om een hele directe hulpverleningsrelatie. Uh, het gaat om mensen die uh, dag in dag uit voor kwetsbare andere mensen zorgen... die vaak overbelast zijn. Dus ook daar ga ik wat aan doen. Uh, dus niet meer slaan is uh, een beetje kort door de bocht. Uh, maar in ieder geval ga ik zorgen dat die ouderen die zich bedreigd voelen... En die um, uit die situatie weg zouden willen, dat die ook weten dat wij er voor ze zijn. Dat ze dat kunnen melden en dat er plekken zijn waar ze naartoe kunnen. Ja. Laten we eerst even het probleem in kaart brengen. Uh, dus Ik zei net, jaarlijks 200.000 ouderen mishandeld. Uh, door wie? Uh, de, de, het grootste deel van uh, de, de uh, mishandeling of het uh, verwaarlozen... of dat er eens een keer een, een hele nare opmerking wordt gemaakt... gebeurt in de, in de meest nabije relatie. En dat uh, is ook omdat die relaties heel, uh, heel warm zijn. Dus dat zijn de mantelzorgers. En uh, de groep daarna is dat het uh, professionals natuurlijk kunnen zijn... Uh, en ook daar geldt dat het eigenlijk helemaal natuurlijk nooit je bedoeling is, maar dat het gebeurt in de overbelasting ook. En de derde groep, en dat is de groep die ik uh, uh, wel als daders wil betitelen, dat is de groep die willens en wetens de kwetsbaarheid van ouderen uitbuit, heel vaak voor het financiële gewin. Juist. Uh, en uh, welke groep is dat dan? Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, dan moet je denken aan inderdaad iemand die zegt, uh, mevrouw Pietersen zal ik u boodschappen voor u doen. En die dan de pinpas meeneemt en dat gaat dan een maand heel goed. En op een gegeven moment wordt het licht en water afgesloten bij mevrouw Pietersen en blijkt de rekening leeggeplunderd te zijn. Hoe vaak komt dat voor? Dat komt minder vaak voor, daar heb ik eigenlijk geen exacte getallen van, omdat mensen heel vaak gegeneerd zijn om het te melden. Uh, maar dat komt in, in groeiende mate voor. En daarvoor moeten we ook een heel apart actieplan maken, ja. omdat dat te maken heeft ook met de geheimhouding van bankpasjes en dat soort dingen. Juist. Maar goed, u wilt dus, uh, laten we zeggen, dat die mensen die het slachtoffer zijn terecht kunnen ergens bij hun, bij ja. hun klachten. Ja. Waar dan? Nou, het, het eigenlijk begint het uh, in de meest nabije omgeving, dus we willen dat in de directe omgeving van ouderen iemand die er nu ook al is, ja. weet hoe het systeem in elkaar zit, waar je naartoe kan. Dat noemen we mentoren, ja. maar dat kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster zijn. Het kan. Uh, ...ondergebracht worden in de huisartsenpost. Het kan iemand bij de wijkverpleging zijn... ...of iemand bij de gemeente. Ja. Dus het is een rol, dat mentorschap. Maar het is iemand dicht bij ouderen... Daarom zoeken we dat ook nu uit... ...met name met de gemeentes en de, de, en de professionals... ...om te kijken wie zou daar nou die alertheid... ...op zijn schouders willen nemen... ...en kunnen zeggen... ...hé, hey, die hier gebeurt wat, wacht eens even... ...ik ga die ouderen even bezoeken en zeggen... Heb ik het goede idee? Kan ik je helpen? Ja. Is het ook niet zo dat dit bij een generatie is die niet snel zeurt... en dus het ook tegen een vertrouwenspersoon zoals zo'n mentor misschien niet altijd zal zeggen? Nou, dat zou heel goed kunnen, want we weten van dit probleem niet alleen in Nederland... maar dat is internationaal de bevinding die, die, die uh, hierbij gedaan wordt... dat ouderen uh, het niet melden omdat ze... Gewend zijn hun eigen boontjes te doppen, maar ook omdat ze zich schamen. Um, uh, het zal wel aan mij liggen. Of omdat ze echt afhankelijk zijn van, van, van diegene en die niet uh, af willen vallen. Ja, toch is het, uh, uh, lijkt het me een lastig uh, op te lossen probleem. Want stel, ik ben hartstikke oud, al mijn vrienden zijn dood. Ik heb alleen een aardige nichtje nog, die bijna erin zien, niet zo aardig blijkt te wezen. Ja, die ga ik natuurlijk niet zomaar aangeven, of wel? Nee, daar hebt u echt de vinger op de, op de zere plek gelegd. En uh, dat betekent dat in de, in de kleine kring om deze mensen heen... wij als samenleving ook wat alerter moeten gaan zijn. Ja. Daarom spelen ook de gemeentes daar een hele grote rol in. Uh, en moeten we naast dit onderwerp, van er gaan ook dingen fout, zorgen dat het zorgsysteem om ouderen heen, ook eenzaamheid, maar ook als ze ziek worden, dat dat betrokkener en warmer, maar ook alert is hierop. Want ik ja. kan u vertellen, toen ik zelf het eerst hoorde, altijd in de zorg werkzaam, van ouderenmishandeling, was mijn reactie van, nou nee, dat, dat, dat komt niet voor. Nee, en dat blijkt dus in de praktijk wel degelijk voor te komen. En op vrij grote schaal ook, want 200.000 ouderen is nou niet echt een bepaald klein aantal. Uh, de ouderenbond AMBO, die wilde een verbod op oudere in het wetboek van uh, strafrecht. Expliciet opnemen in dat wet wetboek, zeggen zij. Goed idee? Uh, nou, op, op zich is dat, uh, is, is juridisch, is, is op dit moment um, al, al in stelling. Ik denk niet dat het nodig is om zulke overstijgende dingen specificeren. Want waarom zou een verbod op ouderenmishandeling anders zijn dan een verbod op kindermishandeling, dan een verbod op vrouwenmishandeling. Dus in mijn ogen is het het uh, misbruik van afhankelijkheid van anderen is voor alle categorieën hetzelfde. Dus dat pak ik ook aan met geweld in ja. afhankelijkheidsrelaties. Ja. En alle mensen die afhankelijkheid van anderen hebben daarin zijn voor mij hetzelfde. Want dat betekent dat wij juist als sterke mensen ervoor zijn om ze te ondersteunen. Als je dat vertrouwen schaadt, bij welke groep dan ook. Dat is allemaal even erg. Goed. De vraag is of het met het aanstellen van zo'n mentor en een meldpunt waar je je klachten kwijt kan, of je er dan bent. Want je moet het toch ook vervolgens nog gaan aanpakken. Hoe gaat u dat ja, dan het doen? Is, nee, het is veel breder. We hebben ook echt, daar, daarom zei ik... Het mooie plan is dat de gemeenten ook betrokken worden dat we een, een, een hele uh, golf aan campagnes gericht op de ouderen ook. Jaar na jaar zullen um, uitrollen zodat ze weten dat we het niet accepteren als maatschappij. En dat we het juist voor ze zijn. Ja. We hebben onderwijsprogramma's die we uh, gaan doen. En inderdaad in de wetgeving de positie van deze cliënten versterken. Hoe? Uh, er, er zijn een aantal uh, verschillende maatregelen. Er komt een verplichte meldcode uh, voor uh, geweld in, in, in huiselijke relaties, in de setting van thuis. En er is een verplichte meldplicht uh, in, in deze setting in mijn plannen. Zodat uh, als er een uh, professional tegen deze regels in zich gebracht, uh, de andere professional het moet melden. En anders? Um, en anders? Nou, ik, ik denk niet dat en anders uh, de goede vraag is. Want wat er nu gebeurt is dat het een loyaliteitenkwestie is. Dat speelt natuurlijk heel sterk ook in deze relaties. Ja. Dat ze zeggen, goh, mijn collega ik kan het me eerst helemaal niet voorstellen. Ja. En daarna, wat moet ik ermee? Ik ga eerst praten. Ja. En nu is het veel makkelijker gemaakt om te zeggen, je moet. En dat betekent dat je gewoon die stappen kunt overslaan. Ik moet, klaar, ogen dicht. Ik doe het gewoon. Ja. Toch vond ik het zelf best een goede vraag eigenlijk. Want oh, de vraag okay. oh, <laughs> wat, ik zeg het alleen vanuit dat ik weet hoe het werkt. Ja. Want dat je als, als uh, uh, hulpverlener op dat moment zozeer twee kanten op wordt getrokken. Ja. Dat dit tikt je net de goede kant op. Uh, dus eigenlijk vooral een hulpmiddel en niet een dreigement. Nee, nee, maar goed, de vraag is wat de sanctie is. Als er een meldingsplicht is, moet er een sanctie op staan. Anders is het een, is het, is het, is het een maatregel van niks, toch? Ja, de sanctie zal gewoon zijn op dit moment. De gewone sanctie als je in je organisatie niet handelt volgens de regels. Dan heb je het over een waarschuwing en een berisping. En de gewone dingen die zeg maar, in de, in de context van jou in dienst zijn van die organisatie gelden. Nou, die zijn al erg genoeg hoor. Ja. La, laatste vraag: U bent vastgelopen in het verkeersinfarct rondom Den Haag. Gaat u het kantoor nog bereiken, het ministerie, vandaag of niet? Ja, ik ga het kantoor bereiken en we hebben het loopje nu veel slimmer gedaan dan misschien uh, als ik helemaal naar de toren was gekomen. Dus volgens mij hebben we zelfs gewonnen op het schema door het slimmer te doen. Nou goed, vandaar dat we elkaar telefonisch even spraken. En we ha zien elkaar een andere keer. Dat doen we zeker. Hartelijk dank voor uw tijd. Dag, een Kokeman. Dag. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Verenigde Staten sturen robots naar de getroffen kerncentrales in Fukushima om straling te meten. Maar kunnen die hun werk wel doen in zo'n beschadigde omgeving? Professor Bio-Robotica Frans van der Helm van de Technische Universiteit Delft heeft het antwoord. Ik weet natuurlijk niet hoeveel puin er dichtbij die centrale ligt en hoe dicht je erbij moet komen. Ik kan me voorstellen dat je ook op 100 meter afstand van de centrale. ook prima de radioactiviteit kan meten. en dat je terug kan rekenen wat eigenlijk de straling aan de bron is. Uh, ja, een heel ander alternatief zou natuurlijk zijn dat je ook. Uh, ja, je hoeft natuurlijk helemaal niet over de grond te gaan. Ze kunnen gewoon met een onbemand uh, vliegend uh, vliegtuig. daar ook heen. Dan betaalt je over kleine helikoptertjes van uh, een meter doorsneden of zo. En ja, daar hang je dan een, een geikerteller in en dan kun je de radioactiviteit meten. Een bijkomend puntje wat misschien een rol speelt, maar dat hangt af van de mate van radioactiviteit. Dat radioactiviteit ook een funeste invloed heeft op de elektronica die je aan boord hebt van zo'n robot of van zo'n vliegtuigje. Daar gaat, dat zou in principe kunnen beschadigen, dus ik neem aan dat ze daar metingen zullen doen. Dat ze daar ook zelfs met de elektronische apparatuur snel weer weg zullen willen zijn om dan uh, vervolgens een uh, later stadium misschien nog een keer terug te vliegen om te kijken of het stralingsniveau toeneemt of afneemt. Anders de professor Biorobotica Frans van der Helm. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Wilt u ons dan vooral mede naar Goedeborg Nederland? Het voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Grijpskerk. Grijpskerk dus. Thijs Boelens. Grijpskerk. Ja, ik zit uh, in de praktijk van uh, Paul Rademaker, huisarts in Grijpskerk. Statig pand, mooie praktijk, goed voor elkaar. Meneer Rademaker, hoe lang bent u huisarts hier? Ik zit hier een jaar of 15. En we houden ons al 15 jaar bezig met huisartsgeneeskunde. Zoals u die ook nodig hebt op dit moment, want u komt proestend en hoestend binnen. Daarnaast doen we natuurlijk steeds... Hooikoorts. Hooikoorts of wat anders, dat zal onderzocht moeten worden. Daarna zijn we natuurlijk altijd nog het filter richting ziekenhuizen... om te zorgen dat de dure zorg alleen maar daar plaatsvindt waar het nodig is. Maar Voordat u verder gaat, wat voor huisarts bent u? Hoe zou u zichzelf omschrijven? Ik ben nog een huisarts die, denk ik, tegenwoordig een platteland huisarts zal noemen. De ouderwetse dorpsdokter die ja, eigenlijk altijd klaar staat voor zijn patiënten. De ouderwetse dorpdokter, die in ieder geval tussen uh, 8 en 5 sowieso klaar staat voor zijn patiënten. We hebben tegenwoordig een uh, 24-uurs doktersdienst uh, tussen 5 uur s'avonds en 8 uur s ochtends. Maar voor echte grote problemen, terminale patiënten, andere zaken. kunt u s'avonds ook bellen. Ja. Ja. Mag ik toch zeggen dat u misschien wel van een uitstartend ras bent, want uh, de huisartstekorten uh, uh, in uh, de, de krimpgebieden zoals in Oost-Groningen, Noord-Friesland, Drenthe, Achterhoek en in Limburg en Zeeland, die tekorten van huisartsen die lopen uh, alleen maar op, omdat dit soort huisartsen zoals u, die oude dorpsdokters, die gaan met pensioen. Dus we hebben daar een probleem. Maar, uh, Gert de Braak, directeur van Zorgpunt, uh, u heeft daar de oplossing voor. Nou, het zou misschien wat ver gaan om te zeggen dat we dé oplossing zijn. Maar ik denk dat Zorgpunt zeker kan bijdragen tot de oplossing, tot een oplossing van dit probleem. Ja. Hoe, heeft dat, hoe heeft u dat in Oost-Groningen opgelost? In Oost-Groningen, niet alleen in Oost-Groningen, maar overal waar Zorgpunt actief is... gaat het om het feit dat wij um, het, zeg maar, de huisarts van de romslomp, die bij het vak hoort, afhelpen... en zorgen dat hij zoveel mogelijk kan dokteren. En daarvoor tuigen wij dus een, um, een praktijk op die... Eigenlijk volledig is uh, gefaciliteerd. Ja. Kort gezegd, u koopt gewoon een praktijk op, u neemt dokters in loondienst. En die kunnen dan gewoon aan de slag en krijgen gegarandeerd geld. De praktijken die, uh, die bij ons komen, die. Uh, u zijn een geld? Gegarandeerd geld, salaris. Gegarandeerd salaris. Ja, ja, ja. Nou, dat is zeker zo. Wij wij willen dat uh, de dokters in een omgeving uh, kunnen werken die volledig gefaciliteerd is. En waarbij ze zich uh, volledig op hun vak kunnen wijden. En dat betekent inderdaad in een volledige. Um, ja, in een mooie praktijkruimte. Ja, en dat betekent gewoon van 9 tot 5 en daarna houdt het op? Zoals uh, collega Rademaker net al zei, alle dokters werken tegenwoordig uh, van 9 tot 5. En dan, wat dat betreft zijn we het volledig met elkaar eens. Dan mag je blij zijn dat je een dokter hebt die vijf dagen van 9 tot 5 werkt. Want niet alleen hier, maar overal in Nederland is het zo dat het, het huisartsenvak toch een ander aspect heeft gekregen dan het voorheen was. Ja. Meneer Rademaker, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, huisartsen in loondienst? Um, er zijn heel veel positieve facetten aan dit verhaal. Het grote probleem is dat volgens ons, de huisartsenvereniging en de huisartsen die hier zitten op dit moment, het grote probleem is dat wij bang zijn dat er een groot verloop van huisartsen zal zijn lees. Een patiënt heeft een huisarts en over een paar jaar heeft hij een andere huisarts. Ik wil... ben bang dat doktoren die in loondienst zijn, huisartsen die in loondienst zijn, die hebben geen binding met hun praktijk, geen binding met hun patiënten. Daar ben ik bang voor en ik ben ook bang dat dat praktijken zullen zijn waar inderdaad mensen die tijdelijk iets zoeken daar gaan zitten en zich later elders zullen vestigen. Ja, Maar is dat niet gewoon de realiteit zoals die is? Want ja, doktoren zoals u, de echte plattelandsdokter, dat sterft uit. Mensen willen gewoon een andere invulling van hun vak als huisarts. Er zal een andere invulling van het vak als huisarts komen, maar we moeten wel zorgen dat de huisarts wel langere tijd op dezelfde plek blijft, Want dat is de basis van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. Meneer De Bruik, nog één vraag. U bent van Zorgpunt. Gaat u dit ook heel landelijk uitrollen? Dit is iets wat wij landelijk op dit moment aan het uitrollen zijn. We willen eigenlijk uh, leven naar een landelijke keten van Eerste Lijns Gezondheidscentra. En wij delen de zorg van collega Rademaker. En wij willen er ook voor zorgen dat de dokters die bij ons komen werken, langdurig zich aan ons verbinden. Maar dat is een taak waarin we dus met elkaar zullen moeten optrekken. Oké, okay, nou meneer Rademacher, patiënten zitten beneden in de wachtkamer. Uh, ik zou zeggen, gewoon naar beneden. Uh, we gaan weer door. Met uitrollen, zo te horen. Thijs Boelens van Stad. Straks, mannetjesputter Berlusconi veegt Lampedusa schoon. Twee vragen, waar gaan die vluchtelingen dan naartoe? En heeft hij nog enige geloofwaardigheid over, die Italiaanse premier? Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Je laat ontmaagden door de hoogste bieder. Hoe hoog staat de teller op dit moment... Ja, ik heb al een tijdje niet mijn site gekeken. Ik weet niet hoe dat nu staat. Maar ik heb ook nog wel mensen die telefonisch uh, uh, bellen en misschien uh, ja, bedragen hebben doorgegeven. Dus dat staat dan nog niet op de site. Je bent momenteel een soort strenge veilingmeesteres. Ja, op dit moment wel, ja. Je hebt een escortbureau in Amsterdam. Zij is een Antwerpse. Noelle, heet zij. Ik weet niet wat ze doet in België. Daar wil ze ook niks over kwijt. Maar uh, dit is gewoon een eenmalige actie van haar. En ze heeft meerdere exclusieve escortbureaus aangeschreven of, of ze haar wilde helpen. En ik was de enige die reageerde. Dus, uh... Dat is heel goed voor jouw bureau, Jantra Escorts. Ja, nee, daarom. Maar ja, goed, niet iedereen is zo'n marketing uh, technisch ingesteld. En ik wel. Maar zij werkt dus niet voor jou. Je kent haar ook niet goed. Het is gewoon. Ze... Ik ken haar niet goed. Ik heb haar wel een paar keer ontmoet. Want ik wil wel weten of iemand. Ik wil wel weten wat voor meisje het is. Dat het niet Dat het een of ander zielig meisje is. Uh... Uh, waarvan het idee heeft dat ze opgedwongen wordt. Of dat ze echt alleen maar uit geldnood doet. En dat ze het maar eigenlijk het niet aan zou kunnen. Ja, dan moet ik wel even weten. Hè? En dat is echt totaal niet het geval. Ze zegt heel erg van, uh, nou nah, dit wil ik gewoon. En, uh, ja, en natuurlijk voor het geld. Maar ze vond het ook wel spannend. En ze had zoiets, ik ben wel klaar met die maagdelijkheid eigenlijk. Het is gewoon een eenmalige actie. En dan gaat ze gewoon weer verder met haar leven. Het is bijna een soort kunstproject. Want <laughs> weet je wel wat ze studeert? Nee, ze wil helemaal niks kwijt. Ook niet aan mij daarover. Ook niet waar ze het geld voor nodig heeft. helemaal niks. Sowieso geeft uh, Noël 5% van haar uh, verdiensten aan Wordchild en ik geef de helft ook nog van mijn verdiensten aan Wordchild. Dus ik hou er op zich ja, 10%, min dan ook nog de 5% aan Wordchild aan over. Als ik heb heel even een ander lijntje, mag ik je heel even om je onze PC-nummer? Ja, ja niet, nee, doe uh, maar. Eén maar seconde. De eerste Polen zijn weer neergestreken. Een hele goede club hebben we. Kijk, een beetje familie en uh, ja, gaat eigenlijk zo heel goed samen. En die wonen dan een paar maanden op het bedrijf? Ja, want we, eerst hadden wij altijd, uh, ik heb altijd geroepen, ik wil nooit geen huisvesting aan, aan huis. Maar het is toch wel heel makkelijk hoor, want je hebt altijd wel klusjes die gedaan moeten worden. En ja, ze zijn er gewoon altijd, hè? En gezellig, en je kunt nog wat leren van elkaar. Ja, ja want uh, die mama die hebben in Polen ook een boerderij. Die zijn, dat zijn dan broers. en die hebben ook, wel, ook een boerderij. En, en ja, ik denk ook, ik zou ook best daar wel eens willen gaan kijken hoor, want dat voelt mij zo terug in de tijd. Hoe hun boeren, als je af en toe ziet, dan kopen ze hier wel eens bij een dealer of zo uh, wat werktuig. En uh, dan nemen ze dan mee naar Polen. Nou, dat is dat, hier is het afgeschreven, maar daar is dat gewoon het materiaal wat die mannen mee werken. Dus dat is, ja, dat is toch wel heel bijzonder ook, is, uh, Ik vind het ook wel heel knap, hoor, van die mannen. Want ze kunnen wel zeggen, van, uh, het, is, uh, het, is hier, het loon ligt hier hoger als in Polen. Maar je moet het zelf maar eens doen, hè, om maanden weg te gaan... En, en uh, in het buitenland werken. He? Ja. En, uh, ja, heel de familie en, en ook even zo'n kinderen achterlaten. En dan daar oh, he, op een, in een ander land gaan werken. Ik zou er ook niet zo blij mee zijn als mijn man dat zou doen. Maar goed, ja, ze hebben het daar gewoon uh, niet zo uh, goed als, als in Nederland. Wij Nederlanders hebben het allemaal heel goed. Hallo, met Sarah. Ja, Sarah, je bent u terug bij mij. Nee, het enige dus is dan weer een, een telefonisch interview van een, van Fun XL Radio. Ja, dat is zo'n een had radioprogrammaatje. Maar die belt mij nu net of ze nu eventjes dat telefonisch kunnen doen. Oké, okay, is goed hoor. Ik bel je snel, hè? Wil. Hoi. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi staat onder druk. En dat is meestal het moment dat hij tot grote daadkracht komt. Hij beloofde gisteren het eiland... Lampedusa schoon te vegen en te ontdoen van Tunesische vluchtelingen. Uh, en dat zou dan binnen 60 uur moeten zijn gebeurd. Hoe ver is die? Het WICDEC, correspondent in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vanmorgen is de eerste boot vertrokken. Gisteren waren er al vijf, uh, zes schepen aangekomen voor de kust van Lampedusa. Vijf passagiersschepen en een militaire uh, vloot. Die blijft daar liggen, die militaire vloot. Vanmorgen is de eerste boot vertrokken met 1500 uh, immigranten. En die worden na... Trapen niet gebracht naar Puglia, waar al een tentenkampen was. Ja, dus het gaat hem lukken. Het gaat wel lukken. Uh, het is alleen nog de vraag waar ze naartoe moeten. Want ja. eigenlijk hadden ze dat gisteren ook moeten beslissen in, een, uh, in de ministerraad. Maar die ging niet door omdat Berlusconi naar Lampedusa ging. Dus ze zullen daar vandaag nog uh, spraaks met kop over moeten slaan. Uh, ze hebben in ieder geval gezegd... het ministerie van uh, binnenlandse Zaken heeft gezegd... elke regio moet, uh, moet immigranten opvangen. In, in basis, op basis eigenlijk van het aantal bewoners. Dus ze hebben een soort van rekensommetje gemaakt. Dus het is wel duidelijk... Uh, hoeveel immigranten naar welke regio moeten... maar waar ze dan precies moeten uh, komen, is nog niet duidelijk. Er zullen tentenkampen worden opgezet... of uh, oude kazernes, uh, munitiedipots zijn beschikbaar gesteld. Enfin, ja. Dat moet allemaal nog duidelijk worden. Goed, zodra die vluchtelingen daar vertrokken zijn... krijgen de mensen op Lampedusa er wel weer een nieuwe bewoner bij. Namelijk Berlusconi zelf. Ja, hij uh, kocht uh, gisteren amper een mooie villa aan de kust. Uh, anderhalf miljoen uh, Kostte dat. En dat had hij uh, denk ik van tevoren al bedacht, want het stond op internet te koop en uh, dus dat kondigde hij aan. Uh, Villa de Twee Palmen heeft hij gekocht. Dus hij is ook een Lampedusaan zeg maar en hij voelt zich dus zeer solidair met uh, de mensen van het eiland. En hij gaat het eiland weer terugbrengen tot het ware paradijs wat het altijd was. Ja. En um, nou ja, daar staan fiscale voordeeltjes tegenover. Hij gaat een golfbaan aanleggen. <lacht> enfin, hij heeft van alles weer beloofd. Is er op dat eiland überhaupt ruimte voor een golfbaan? Jawel, er is ruimte <lacht> Goed. Nou ja, de vraag is of het allemaal genoeg is om zijn populariteit te herstellen. Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Berlusconi is goed in uh, dingen beloven. Uh, als het dan ook lukt, al lukt maar 10% van wat hij belooft... dan zullen zijn fans in ieder geval weer uh, in de handen klappen. Want dan heeft hij zijn daadkracht weer laten zien... Hè, waar uh, de minister van Binnenlandse Zaken... wekenlang uh, dit probleem dus niet heeft kunnen oplossen, uh, zogezegd. Komt dan de premier Berlusconi, die doet met één bezoekje aan het eiland... Uh, lost hij de problemen op, zogezegd. En zo kennen ze hem, de fans van Berlusconi... Zo zien hem graag. Geen man van, uh, van woorden, maar van daden. Ja. En ik zeg al, als daar 10% van uh, lukt. En kijk, dat evacuatieplan dat stond al uh, gepland, dat zou al beginnen vandaag. Dus dat was al duidelijk, dus dat komt er ook wel. Dus het is wel een beetje makkelijk score Als je geld hebt, even een villaantje kopen daar, een golfbaantje aanleggen... en een paar van die vluchtelingen op een boot zetten die toch al gepland was? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het, het ligt wel in zijn stijl natuurlijk. Hè? Ja. Een andere premier zou geen villa hebben gekocht en, en geen golfbaan aanleggen ja. en, en dat soort dingen. Ja. Maar wel, uh, ja, hij, hij loopt met de credits weg van een plan wat, wat er al lag en wat alleen nog uh, goed moet worden uitgevoerd. Wat wel nieuw is, uh, tenminste dat had ik gisteren nog niet gehoord: die militaire vloot die blijft voor de kust van Lampedusa liggen. En daar worden vanaf nu alle immigranten opgevangen die, uh, die aankomen. Dus uh, wat dat betreft kan Berlusconi zeggen, er komt geen enkele immigrant meer op het eiland. Al is het alleen maar omdat hij er zelf wil gaan wonen? Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Nog even over die villa. Zit daar een beetje tuin aan vast ook? Daar zit ook een prachtige tuin aan vast. Ja. Kan daar een ja. tent neergezet worden? <laughs> daar kan een tent neergezet worden, ja. ja als maar... zijn goede vriend Gaddafi ergens naartoe moet, zou die ook naar Lampedusa kunnen? Nee, de tenten van Gaddafi zijn daar te groot voor. Die heeft echt een heel groot uh, terrein nodig voor zijn tentenkamp. Daar moeten zijn paarden bij en alles. Dat, uh... Nee, die, uh, die, zal niet komen. die zal niet komen. Ik vraag het omdat de speculaties er ook waren... dat uh, Berlusconi hem misschien nog wel ergens onderdak zou verlenen. Ja, nou, Berlusconi heeft zich altijd opgeworpen als uh, een, een mediator. Als een man die, die kon bemiddelen omdat hij bevriend is met Gaddafi. En hij zegt van, uh, als het uh, moet, ga ik naar Tripoli om te praten met hem. Uh, Gaddafi moet naar een land kunnen in uh, vrijwillige ballingschap. Oeganda heeft zich opgeworpen. Uh, ja. Dus dat is uh, misschien een mogelijkheid. Nee, Italië, dat is inmiddels afgeschreven. Goed, dus ook niet de achtertuin van Berlusconi in zijn nieuwe villa op Lampedusa. Ik dank je wel, Hedwig Zeerdijk vanuit Rome. Ciao. RWE Essent stelt werknemers onnodig bloot aan gevaar... bij de bouw van nieuwe centrales in de Eemshaven. En de PTP en de Arbeid wil daar wat aan gaan doen. Dat is het onderwerp waar we zo meteen over gaan praten... na de reclame en het nieuws. En dan ook 200 jaar geleden reisde hij door Nederland... de Franse keizer, Napoleon, allemaal. Naar reclame en het nieuws met Dorad Megens. Tot zo. Porto Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De top van de eredivisie. Bij de balkon tuurlijk hangen, want hij zit er meteen in. Tent de PSV. Dat is rood, want hij gaat door. Ja, een rode kaart. Rook de graafschap Nak, Willem V Roda, Here Veen Excelsior en Feyenoorduizen. Dat schieten en verloren de redding en dan nog een keer bij mee. En langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tog>